Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen om de woningnood een beetje onder controle te krijgen. Zo worden gemeenten verplicht om bepaalde type huizen bij te bouwen. Want in sommige gemeenten is te weinig sociale huur of juist te weinig betaalbare woningen. Volgens minister De Jonge wordt het tijd dat de overheid daar eens iets aan gaat doen. We zullen juist uh, meer regie nodig hebben vanuit die rijksoverheid als het gaat over voor wie je bouwt. En hoeveel je bouwt en vooral ook waar je bouwt. Ook komt het in de wet te staan wie er voorrang krijgen als er een woning vrijkomt. Bijvoorbeeld mantelzorgers, daklozen of mensen die uit de jeugdhulp komen. In de haven van Rotterdam zijn gisteren weer drugsuithalers opgepakt. Het zijn vijf mannen van tussen de 16 en 27 jaar. Ze worden door criminelen ingezet om naar Nederland gesmokkelde drugs uit containers te halen. Ook een man van 30 die hun met de auto afzetten in de haven is opgepakt. In Amsterdam maken ze zich al klaar voor Ajax Union Berlin, de Europa League wedstrijd van vanavond. Op verschillende plekken, zoals de Dam en rond het stadion, mogen agenten checken of mensen bijvoorbeeld vuurwerk of wapens op zak hebben. Ook zou er strenger worden gecontroleerd op bivakmutsen. De wedstrijd is vanavond om half zeven. En jongeren die in een studentenflat in Tilburg wonen zijn het zat. Ze hebben al jaren last van daklozen die daar in die flat rondhangen. Het zorgde ook afgelopen weekend voor problemen. Er werd een ruit ingeslagen en de trap zit onder het bloed, zegt deze student. Heel veel zwervers, wekelijks zwervers in het grap Ja, gewoon enorme viezigheid. Veel rotzooi krijg je er toch wel vaak van of mensen die je deden het heel laat nog blijven hangen, zeg maar. Terwijl de security eigenlijk zegt van joh... Ga hem uit. De daklozen slapen in de gangen, maken er een bende van of zitten bewoners achterna. Zeker honderd studenten durven daardoor s'avonds niet meer naar buiten. De woningcorporatie weet ervan en probeert het samen met de politie en de daklozenopvang op te lossen. Het weer, het is een bewolkte dag. Hier en daar wat regen, 8 tot 10 graden. Vanavond trekt de regen via het oosten weg. Morgen weer zo'n dagje, dan is het wel een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files zijn intussen opgelost. De A10 is na een ongeluk ook weer vrij bij de Koentunnel op de Ring Noord. Richting Den Haag en Rotterdam heb je nog wel iets meer dan 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 1k en ik tover de team Ik hoef daarvoor niet naar balen, je hebt die onzin gezien Money stekken, stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dik, je kan het aan mijn shirt op Gucci riem zien Na do, zoek ik daily, noem me blind, net als Charda Jij laat bij het stoplicht missie, Mitsubishi afslaan Tot 2000, zelfs die boomers zien me hard gaan Jij ja, ja, haalt op de game, in TV naar je grafbaan ZFM Last of, all, last of Sadistic. The better it, the biggest. Inside my crib than she's got. I heard you say, I heard you say and I heard you say, hey, hey. I heard you say That I'm thankful, there's a lot I'm grateful for But it's different when a stranger's always waiting at your door Which is ironic